Heidi van Tijn met het NOS Journaal. De computerlijk ernstige gevolgen voor mensen in Iran. In dat land is het internetverkeer van 300.000 mensen gevolgd met behulp van certificaten die konden worden vervalst doordat DigiNotar was gehackt, dat zeggen betrouwbare bronnen tegen de NOS. Onlangs werd bekend dat de Iraanse hackers DigiNotar hebben gekraakt en certificaten hebben vervalst. Mogelijk gebeurde dat in opdracht van de Iraanse overheid. De certificaten zijn gebruikt om internetgebruikers in Iran te misleiden, zodat hun mails en andere gegevens bekeken konden worden. Websites van de Nederlandse overheid, waaronder DigiD, zijn via DigiNotar beveiligd. Dat bedrijf wist al sinds half juli dat hackers bezig waren, maar hield dat voor zich. Na aanleiding van de digitale inbraak heeft minister Donner het vertrouwen in DigiNotar opgezegd. Op Schiphol zijn een Spaanse man en vrouw aangehouden omdat de man hun zoontje van 18 maanden met een vuist in het gezicht sloeg. Het stel kwam uit Aruba. Nadat het jongetje was opgevangen bleek in zijn luier 10 bollen met vloeibare cocaïne te zitten, bij elkaar 100 gram. De ouders zijn overgedragen aan het Schiphol-team voor verder drugsonderzoek. Het kind is opgevangen door jeugdrechercheurs van de marechaussee. Op het WK Atletiek heeft Usain Bolt zich enigszins gerevangeerd voor zijn afgang op de 100 meter sprint. De Jamaikaan won de 200 meter met overmacht in een tijd van 19 seconden en 40 honderdsten. Hij kwam als laatste uit het startblok, maar voor het rechte stuk lag hij al eerste. Vorige week werd Bolt vanwege een valse start gedisqualificeerd op de 100 meter. Het weer. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui in het hele land. Morgen meer bewolking en grotere kans op regen- en onweersbuien. De temperatuur kan in het oosten, waar de zon schijnt, nog wel oplopen tot boven de 25 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Dat is alleen het geval op de A73 tussen Venlo en Roermond.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, Zee, Zandvoort een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Ja ja. Ja. Do it to me. ja. Oh, yeah. Leuk, hè? Nou, de Michael Wolde was dat. En uh, die fighting motion samen aan het begin van uur 3 van Zandvoort. Op zaterdag, welkom. ZFM voor Zandvoort en de regio. En wat gaan we in uur 3 allemaal doen, Albertje? Ja, ja, nou, we hebben wat uh, actuele, actuele wijzigingen in het uh, programma zoals we dat hadden bedoeld. Ja, maar... dan gaat iets speciaals gebeuren, hè? Ja, want we gaan in ieder geval... Nou, laten we eens even beginnen wat we sowieso gaan doen. We gaan zo meteen uh, naar de volgende twee platen, geloof ik, op één plaat. gaan we natuurlijk even overschakelen naar uh, top 1 tegen SV Zandvoort. Met de tussenstand van... 1, 3, in het voordeel van S.W. Zandvoort. En we gaan met Joop van Nes vragen. Hoe de voortgang is? Ja, u hebt hem al gemist, Willem van Densen. Willem van Densen, die zat eerst voor ons op het circuit. Maar die komt nu naar de studio uh, terug. Want die heeft een gast Die neemt een gast mee. En niemand minder dan Junior Strauss, de winnaar van het Dutch Radical Championship van de race van vanmiddag. Die uh, komt uh, om half vijf in de studio in. En dan gaan we eens even bijpraten. Bij Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Ja, daar uh, gaan we even rustig voor zitten. Daardoor komen natuurlijk andere dingen wat in het gedrang. Maar goed, daar zijn wij voor. Om uh, daar, daar een goede oplossing voor te vinden. Uh, wellicht dat het gedicht van de week... deze de week daardoor gaat vervallen. Misschien dat het allemaal wel lukt. Maar blijft u gewoon luisteren, want hebben we hebben genoeg muziek. En als we tijd hebben, nog genoeg nieuwtjes. Oké, okay, zo so is dat. En yeah. yeah. natuurlijk de Trophy of the Junes morgen ook op het circuit. He? Heel interessant programma, toch? Ja, zeker weten. Maar dat misschien als Willem zo binnenkomt. die dat even door kan vertellen. Helemaal goed. Gaan we zo dadelijk doen. Bij CFM Zalvert op zaterdag. Maar muziek van Earth, Wind Fire. <middels> Lekker hoor, al die disco-classics zo op de zaterdagmiddag op de Zandvoortse Radio. En de zon schijnt in Zandvoort. En dat vinden we heel erg fijn natuurlijk. Noor de Earth, en Fire en Let us Daarvoor dus naar Rider Michael Wolben en Define Emotions. Maar gaan we snel naar Amsterdam. De wedstrijd top tegen SV Zandvoort. Ja, daar dus zijn we nog steeds. En het is nog een minuutje of uh, acht, negen de spelen. Veel langer zal het niet zijn. En uh, ondertussen, terwijl jullie ook weer dat het wereldnieuws luisteren... is het allemaal gebeurd... Want in eerste instantie was het... Uh... Nijs van was een verschrikkelijke mooie paas van Vrijsel Rikkers, de keeper van TOBF-aankijken gaf. En nog niet een half later was het dezelfde Rikkers die ook nog een keertje scoorde. En dat betekent dat Zandvoort eh, vlak voor tijd zo 1-5 voor staat. Ongekelde rode. Laten we eerlijk zijn, want het is pas van het seizoen. En in principe is het eh, team nog niet helemaal compleet. En Zandvoort doet het dus goed. Met name de voorwaartse, die zijn erg sterk. Middenveld ook. En het pas een minuut of vijf, zes. Dat top een een aandringt, een beetje zeg ik ook. Niet echt zo hard, Maar een beetje aandringt, een beetje meer op de helft van het komt spelen. De laat dus eigenlijk min of meer de teugels een beetje vieren. En hè, zorgt ervoor dat het eh, niet te gevaarlijk wordt. maar wel zelf, dus eigenlijk de vinger aan de pols houdt. Hier een overtreding. Wordt, eh, stel wordt stil, stilgelegd door daar weer de verzorging voor in van TLB. Ja, het is niet prettig verballend wil ik met die warmte. Maar ik moet wel zeggen, er is een klein beetje een windje opgestoken hier. Dat is wel prettig. Dat is echt wel lekker. En de spelers die kan je ook merken dat ze dat prettig vinden. In ieder geval was er nog een drinkpauze. Dat was in eerste geval niet het geval. Misschien een beetje het missen van de arbeider van dienst. De tweede helft heeft dat goed gemaakt. Want iedereen even een beetje het vochtpijl weer op het vochtgehalte weer op te krijgen. Want de bestuurbehandeling is nog steeds bezig. Uh, ja, ik weet niet hoe lang dat gaat duren natuurlijk. Laten we in ieder geval even teruggaan naar de studio. En dan kunnen we over zo een minuut drie, vier, kunnen we het einde van deze dit soort mee, meenemen. Is dat een goed plan? Heel goed, Joop. Draaien wij een plaatje en komen we dan weer bij je terug. Prima, tot zo. Dankjewel, nee. tot zo. Joop vanuit een warm Amsterdam. Oh, zo dadelijk het slot dus van de voetbalwedstrijd van vandaag met Joop van S. Eerst hebben we Sheila Green voor je. Hey, I love a night life, yes I do. It's so much fun. And before you know it, I been real, but the deal is gone mm. The silence is like a spirit that, that picked my house to haunt But I know it's there, so I'm not nonchalant Yet deep inside I need say that you need some help oh, You can have anything you want with your bad self I like her cause she's smart But she's still sexy She is something else oh, That's why I want you En is bijna altijd goed. En ook die bal weer met de single I Want You. We gaan weer snel naar het warme Amsterdam. Naar Jop, de slot van de wedstrijd van vandaag. Jap. Ja, minuten minuut of drie te gaan, denk ik, zo'n beetje. Misschien een beetje plus in verband met de twee blessures. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. En uh, TOB is uh, de laatste paar minuten, had ik al eerder gebeld, uh, op de helft van de zandvoet aan het uh, opereren. Maar komen niet echt dreigend door. Het, het, het is. Daar wordt hier gevlacht en gefloten voor buitenspel van een van de tob spelers. Uh, goed gezien, denk ik. Uh, van hier vandaan kon ik het redelijk uh, beoordelen. Het was inderdaad buitenspel. Er maakt natuurlijk geen haast om die bal te gaan nemen. dus Patrick van de Oort. Nee, Jan Sonneveld moet ik zeggen. Jan Zonneveld die zich erachter stelt, legt die bal nog even goed neer. En uh, dat, uh, dat gaat allemaal lekker op zijn elf en dertest. In ieder geval is het uh, natuurlijk die vrije schop, een indirecte vrije schop, die genomen wordt. gaat er richting Marismo Mo, het gaat er lekker vandoor. Ja ja, ja, en er wordt nog net eventjes die bal op de lijn heen getikt door verdediger van TOB, dat betekent dat het soms wordt op mag gaan gooien, een eh, meestertje of eh, nou, ik zal het lang maar zeggen, een of twintig op de helft van TOB Pitterik van de Hoort, die uh, gaat dat doen, en die doet het in de voeten van Marius Mol, Mol met de verdediger in de rug en die verdediger tikt die bal opnieuw over de lijn heen en opnieuw is het uh, Pitterik van de Hoort die die bal kan gaan nemen en maar nu in de voeten van je berg, berg naar Jury Mans slechte paas in principe en ik vraag me dus ook, nou ja, inderdaad, hij kan het niet Bijkhouden. Jurjemans, die, die bal was niet goed genoeg. En die gaat de spel overnemen. Is nu alweer op de helft van Zandvoort. En die probeert toch nog een beetje die stand een beetje draaglijk aanzien te krijgen. En ze dat gaat lukken, dat is natuurlijk het tweede. Want het is nu opnieuw Zonneveld het inbalbezit. Zonneveld naar Mol. Mol aan de zijlijn. En die wordt dan onderuit geschoffeld, wordt ook gefloten terecht. Er is nou een en hij blijft liggen, of dat nodig is, is opnieuw weer een tweede. Uh, ik denk het niet. Hij uh, krijgt een gewoon meer niets. En hij gaat heel theatraal liggen. Krijgt gewoon die vijf, schop ook mee. En hij staat alweer. weer. En Zandvoort mag uh, bijna op de middenlijn uh, en dan, dan op de helft van het uh, deze bal gaan nemen. Uh, Zonneveld kan dat doen. Zonneveld heeft in haar een hele mooie trap. dat slaat je ook nu weer zien op Patrick van Doort. Van Doort zit van mooi voor, maar daar is geen te bij. Alleen nog iemand van THB die die bal wegwerkt en de, de middenveld van THB neemt het spel open. Daar dit de Die. ja, Billy Visser, dan moet je ook hard lopen nu ineens. Hij houdt er wel voor, zeg maar. Die man gaat er langs, die gaat er nog steeds langs en die staat alleen voor de keeper. En dat is 2-5. 2-5, Het was, denk ik een foutje van Billy Visser. Die zat niet zo goed... Uh, bij deze man, dus liep loopt achter zijn man aan en dan, uh, ja, dan gaat die bal zomaar erin en sta je nu 2-5. Het is natuurlijk nog maar heel kort tijd. Zandvoort dat 3-5, uh, uh, neem me niet kwalijk, meneer. 3 minuten, 3 minuten zegt de assistent schrijvers. 3 minuten nog Krijgen we, krijg ik hier te horen en dan ja, nogmaals, dan ligt het er aan wat hij ook weet te doen met uh, de extra tijd. Maar voorlopig is het 2-5 voor Zandvoort. en Zandvoort gaat die bal vanuit het midden weer opnemen. Um, dat is nu gebeurd, een naar uh, Berg, Berg, uh, Jurje Mons, Jurje Mons, naar Jans Sonneveld. Sonneveld, Patrick van der Hoort. van der Hoort gaat lopen, natuurlijk gaat hij lopen. Het speelt mol in, mol aan de zijkant van het veld, aan de rechterkant van het veld. En daar is uh, Kalis. Ronald Kalis. mooie bal buiten spel, ja zeker buiten spel, absoluut. Ja, de keeper kan de bal gewoon opnemen zonder dat er gevaar ontstaat. Dus de arbiter die laat dit doorgaan en de keeper die brengt de bal weer in het veld via ja, een hele hoge schop. Net over de middellijn wordt weggekocht door Mans naar Zonneveld. Zonneveld. krijgt het daar heel erg moeilijk. Het is een Eensbal. Het is in principe een Eensbal. Maar er, er kon de kon krijgt ze er nooit zien. Want het gebeurt tussen uh, een Eensbal. De, de, de, de man die het die Eens maakte, die stond in het zicht van de scheidsrechter. kon het nooit zien, maar Sonnegveld is het nog steeds een bal. Dus een Eisenberg uh, op de helft, of, natuurlijk uh, van TOB, uh, speelt daar Van verder. Verder naar Mol. Mol in het middenveld nu. gaat Het uh, speelt helemaal breed naar Mans. ...Mans aan de linkerkant van het veld... ...en wat gaat hij ermee doen, speelt daar berg aan... Berg in de diepte en die wordt dan neergelegd... ...vijf voor Zandvoort... ...15 meter vanaf uh, het strafzoekgebied... Uh, ...krijgt Zandvoort en vrijschop. ...en het lijkt mij een beetje te sturen om dat in één keer te gaan doen... ...maar je weet het met nooit met Zandvoort... ...als uh, Mol bijvoorbeeld tot op zijn heuvel krijgt... of Jan Zonneveld, dan ...zou die bol er maar in kunnen gaan... Maar voorlopig ligt uh, nog steeds uh, daar... Uh, ...maar uh, nee, uh, Nijsberg, moet ik zeggen... ...op de grond, krijgt verzorging... En dat, uh, dat uh, gaat nu gebeuren. Zandvoort. Uh, ja, dat... Uh... <laughs> Het, is, het, het ligt spelligstil. kan ik zeggen gewoon. <lacht> en dat is heel raar natuurlijk. Um, normaal gesproken kan, hebben we spaakwater genoeg. Maar deze wedstrijd heeft hij echt veel spaakwater nodig. Zandvoort is duidelijk veel sterker dan het T.O.B. Dat was vorig jaar wat anders geweest. Ik weet nog dat, uh, ik heb dat ook gezegd in het begin van de reportages. Zandvoort uh, won vorig jaar met uh, 1-2 hier. In de blessuretijd van de tweede helft. En nu staat het al 2 5 En hebben we nog uh, maar alleen nog blessuretijd. Te goed. Uh, Oké. Okay. Um, die bal gaat nu genomen worden. Het uh, Neusche Berg gaat een breed licht waarschijnlijk op Michael Kyle. En Kyle zal er een keer gaan uithalen. Dat doet hij toch. Dat is een mooi schot. Dan gaat hij een mooi schot. Oh, oh, oh. dat scheelde heel weinig. Keeper kon er net niet bij komen. Maar hij gaat dat voor hem dan gelukkig over de, uh, over de achterlijn aan de verkeerde kant van, uh, voor Zandvoort van de paal. En mag die bal op de 5 meter lijn genomen worden. Keeper van... Uh... Uh, THB een vrij jonge knul, die niet echt druk heeft gehad, maar wel vijf ballen om heeft gekregen. Uh, Dit trapt nu uit, uh, THB goed in de voeten gespeeld, uh, nog steeds uh, in balbezit, uh, nu op de helft van Zandvoort. Uh, dat, dat, dat duurt en dat duurt en dat duurt. Uh, Billy Visser probeert die bal af te pakken. Dat lukt hem net niet. Of lukt, nee, dat lukt hem inderdaad. Het is wat het wordt het wordt breed gelegd. We spelen alles breed uh, op dit moment. daar zie je dus helemaal er uh, niet zoveel mee op. En de arbiter laat nog steeds doorspelen. Hoewel het op mijn horloge eigenlijk al tijd is. Al behoorlijk tijd is zelfs. Ik denk zomaar een minuut of uh, twee, drie is het nu al in blessure tijd. Maar, uh, nu is Antvoort weer. Patrick van der Hoort naar Zonneveld. Sonneveld, of als Leemans. Leemans naar Kuil. Uh, Kuil raakt die bal kwijt. Tenminste, ik like, zo zeggen, hij kan er niet echt goed bij. We in principe dus een verkeerde paas en de Theob kan het overnemen, maar steeds op de van nu aan de helft te zien, Nu aan de rechterkant van het veld is er daar een duel tussen Bas Lemmels en de TOB, gewonnen door Jan raam Hij krijgt gewoon die bal en Kyle die probeert bij die bal te spelen. Gaat lucht... nee Hij raakt hem nu kwijt, er wordt neergelegd, maar er is geen overtreding in de ogen van de schijnzetten. De THB is in bal bezit, op de helft van Zandvoort nu weer. Eh, wordt teruggespeeld. Het uh, moet een veel breed spel, omdat Sans wordt toch uh, behoorlijk pittig op de mensen speelt... En dat, uh, dat merk je dus gewoon aan het spel van TOB. Nu gaat hij eindelijk een beetje de diepte in. En dan is het uh, Patrick van der Hoort die kan het overnemen. Hoort dan, mol, mol. Probeert daar. Van Nijtsenberg. Ja, ja, die is er voorbij. Die is hij vrij? Is hij nou snel genoeg? Nee, hij is niet snel genoeg, maar hij heeft ermee bestanden. En dat spel had inderdaad. En je hoort het hier van de, van de supporters. Je had het eerder naar Michael Kaal gemoeten. We hadden nog een kans gehad op 2-6. Maar goed, het is nu het RB uh, dat in de, in de helft van zon voor die bal hoog over de bal speelt. Uh, er gaat zelfs over de ballenvanger heen. Uh, de, het, het spel ligt stil, want er moet een nieuwe bal komen. De bal ligt uh, nu aan hetzelfde met de het eerste aan de keeper. Ik begrijp niet, die schijnt zich niet afsluit Het is gewoon een lang tijd, man. Klopt nou. 2-5 is genoeg. Sanford wint hier gewoon ja, heel erg met de 2-5. Dat is uh, behoorlijk goed natuurlijk voor een eerste wedstrijd van het seizoen. Maar hij laat gewoon die bal nog steeds nemen. Nee, praat om. Die wedstrijd af te sluiten. En die bal gaat er dus ook genomen worden door Boy de Vet. De vet. Ver. Richting. Van de die wordt uh, nek gesprongen door uh, TNT, maar uh, hij kan nu spelen naar Kuil. Kuil is heel snel hoor. Die is echt heel snel. Die heeft die bal ook inderdaad een beetje van, van de achterlijn af. Dus uh, van de Oor, die kan hij die bal weer terugkrijgen. Leg de breedte, maar is mol. Mol gaat er zijn snijdengebied in. Morgen gaat zitten, Mol gaat ga, zitten, Ja, oh, recht op de keeper af. Recht op de keeper af was het toch nog bijna 2-6. En dit is een het einde signaal. Behoorlijk lang uh, gewacht voordat het einde oefening was. Zandvoort doet hier hele goede zaken. En vindt weer 2-1 van TOB. Uh, 2-1 Joop? Nee. Hallo? Joop? Ja? Joop, geen 2-1. Ik versta je haast niet. <laughs> nee, dat het geen 2-1 is. 2-5. 2-5, neem me die kwaal. Uh, Oké, okay. dankjewel Joop. Okay, Tot een andere keer. Hoi. Dat was Jan Fres vanuit Amsterdam. Een mooie wiet, dus voor SV Sanvoort. Zo dadelijk uh, iets heel speciaals. Blijf daarvoor luisteren naar Sierrem. ...zo de zaterdagmiddag op de Zofvoortse Radio. Nou, we vertelden het uh, al uh, in uh, de loop van uh, deze uitzending... ...Trophy of the Dunes, dit weekend op het circuitpark Zofvoort. En uh, ja, we schakelden steeds over naar Wille van deze, maar de laatste... Uh... De laatste half uur, uur hebben we dat niet gedaan, Willem, want uh, jij was op weg naar de studio. Nou, zo lang doe ik er niet over. Nee, <laughs> nou ja, nee, maar, uh, even ja, geestelijk voorbereiden Ik, zo, ik was onderweg ja, naar de studio ja. en ik uh, ben hier niet alleen, hier aanwezig ook uh, Junior Strauss. Junior uh, deelnemer aan de Radical, Radical Cup. En uh, vandaag was de eerste wedstrijd daarvoor van dit weekend. En de winnaar van die wedstrijd zit hier, Junior. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Leuk om hier te zijn. Ja, zeker weten. Uh, vanmiddag uh, de eerste wedstrijd. Uh, jij mocht niet van Paul vertrekken toch? Nee, helaas niet. We hadden vanochtend om, uh, om, om 9 uur hadden we al qualifying. Toen was het was uh, nog lekker koud. En uh, ja, we zijn al op Zandvoort vanaf dinsdag gaan testen. Dus ik denk, nou ik ben goed voorbereid. Auto is goed. We waren telkens snel. En gisteravond in de laatste sessie plofte de motor. Ja, en... Uh, ja, dat was, dat was Arie Lex. Dat de motor plofte, ja. Je zegt dat je hebt van de week heel hard heel getest hier op Zandvoort. Nou rijden jullie dit weekend, en dat is per seizoen eenmalig, met een chicane erin bij de slotenmakerbocht. Heb je daar ook kunnen testen? Of dat testen was op het ik Ja, woensdag hebben we met de, met de slot te maken Chicaan kunnen rijden. En dat is best wel uniek. De laatste keer dat ik dat gedaan heb was in, in 2001. Dus dat is al, al, al tien jaar geleden. En als je zo vaak op zandvoort rijdt, is het natuurlijk gaaf dat je een keer een andere configuratie rijdt. Ja, andere configuratie. Die bocht ja, die moet je ook op een bepaalde manier benaderen. Ik zie dat het op verschillende manieren gebeurt. De een remt later, de ander remt vroeg, zodat hij wat snelheid hebt. Hoe doe jij dat? En wat is in jouw optiek de beste manier om dat te doen? Nou, die bocht is best technisch en je hebt meerdere manieren om het te doen. Het, het is een chicaan, maar als je op die bocht aankomt met 200 km per uur, dan moet je... En dan loopt de baan naar beneden en ook nog schuin. En als je dan heel laat remt, dan is er heel veel kans dat je wiel blokkeert. En uh, nou, bij raceauto's gebeurt dat vaak, dus dat is niet zo erg. Maar als je dat te vaak doet, dan komt er een platte kant op je band. Ja, en dan gaat de auto trillen en uiteindelijk val je daar dan uh, mee uit. Dus als je veel risico neemt, kun je laat remmen. Als je wat minder risico neemt, rem je iets vroeger. Maar dan ben je wel over de gele race wat sneller. Dus ik, ik speel het op safe. En... Uh, ja, ik ben heel snel op andere plekken op de baan. Dus ik hoef niet heel veel risico te nemen. Je speelt het op 7, zeg je. Deed je dat vanmiddag? Want jullie rijden een race van 50 minuten. In het eerste deel van de race eigenlijk ook? Ja... ik. Ik moest tweede starten. Die eerste qualifying met de, de nieuwe motor ging goed. Ik stond de hele qualifying één. En toen, net de laatste ronde... Toen schoot de zoon van Martin Brundle... De, ja, voor sommige autosportfans... Wel bekende ex-Formule 1 coureur. Die schoot er net onderdoor met een paar tienden. Um, ik was nog... Ja, ik had net die nieuwe motor. Die zat in de auto. En die moest nog een beetje loskomen. Dus tweede gestart. Um, ik zat eerst een paar rondjes achter die, achter die zoon van die Martin Brundle. En ja, ik... ik ik was sneller dan hem. Ik, ik, ja, je, je voelt dat. Je kan hem heel makkelijk volgen. Maar ja, er voorbij is natuurlijk weer iets anders. En hij doet niet mee in het Benelux kampioenschap. Dus ja om dan risico's te nemen. Om hem ergens uit te remmen. Of een tik te geven dat je er langs kan. Dat, uh, dat heb ik even niet gedaan. En uh, ja na een aantal rondes werd het toch wel, wel tricky. Omdat de nummer 2 in het kampioenschap. Die kwam steeds dichter bij, ons, bij, ja, bij mij. En die Martin Brundle zijn zoon. Dus uh, ja, hij hield mij ik een beetje op. En toen kwamen gelukkig de pitstops. Kon ik de pits in. Uh, ja, even banden gecheckt, alles goed. En toen weer door. En uh, ja, toen lag ik één. Toen hebben we de race uitgereden. Ja, want van het uh, leidende viertal. was jij degene die als eerste de pitstop uh, maakte? Ja, zielde me op. Dus als je dan eerder de pits in gaat. dan heb je weer een vrijbaan als je eruit komt. En dan kun je knallen. Ja, zit hij over het algemeen uh, met z'n tweeën. Jij doet dat uh, alleen. Is dat uh, inspannend? 50 minuten lang uh, bezig zijn? Nou, ik ben natuurlijk die races in Amerika gewend. In die light races. Dat duurt uh, ja, anderhalf uur, één uur veertig minuten. Dus 50 minuten is voor mij uh, is, is goed te doen. Maar het was voor het eerst weer eens lekker een beetje, een beetje warm. Doet me aan Amerika denken. Dat je in die auto zit. Dat, je het, ook, uh, ja, dat het echt warm is. Dus uh, ja, je ziet mensen helemaal rood en zwetend en puffend uit die auto komen. Maar ik heb natuurlijk wel een goede conditie. Ja, zonder meer. Uh, dat zal ook spelen. Nou, het radical uh, kampioenschap. Ik denk dat je hard op weg bent om dat te uh, gaan binnenhalen. In eerste instantie was het begin van het seizoen uh, volgens mij om toch actief te blijven en te proberen ergens anders ook nog uh, terecht te komen. Maar Ik moet aannemen dat je toch dan die titel nu zeker wil binnenhalen. Ja, ik, uh, ik noem het wel eens van IndyCar Hero naar Radical Zero. Want eerst zou ik in, uh, in Amerika actief zijn in de IndyCar Series. Dat uh, contract bij het team is. Uh, ja, team sponsor ging veed. Dus toen ging ik eigenlijk vanuit de Amerikaanse Formule 1. Ja, er was geen ritje meer voor me. ben ik weer uh, terug naar Europa gekomen. Daar is ik Porsche Supercup gaan rijden. Ging ook niet door. En toen heb ik eigenlijk last minute de beslissing genomen om in het uh, nieuwe Nederlandse Radical kampioenschap te rijden. En ja, dat gaat erg goed. We hebben nu zes van de zeven racers gewonnen. Nou, dat is natuurlijk helemaal top. En um, ja, zoals je zegt, je bent goed op weg om kampioen te worden. Maar zoals gisteren. Toen ging toch even mijn motorstuk En als dat twintig uh, ja, minuten later was gebeurd. Dan was dat dus vandaag gebeurd in de qualifying. Tijdens de, ja. Of tijdens de race. Ja, dan val je toch uit. En het zijn niet heel veel races. Dan ben je zomaar het kampioenschap kwijt. Dus los van die races winnen moet het ook allemaal nog heel blijven. En je moet niet crashen. En een beetje geluk hebben. Ja, je zei het al, uh, terug van uh, Amerika naar Europa, nou dat houdt voor jou ook voor een deel in uh, terug naar Zandvoort, daar zijn wij erg blij mee, uh, over het andere gebeuren buiten Zandvoort, willen we het straks naar een stukje muziek nog even met je hebben? Ja, hoe heet dat? land op zaterdag? Nee. Nou, we rekenen hem goed. Ja, Zondag wordt op zaterdag. Ja, ik was de naam van het programma even kwijt. Ik word ook zomaar hier op de stoel gezet. Maar ook aanwezig hier, Junior Strauss, de winnaar van de Radical Race vanmiddag. Junior Strauss, 13 jaar actief al in de autosport. Een stukje willen we het er ook nog over hebben. Een van de mensen die aanwezig was toen jij op de Renschool zat, uh, is hier ook aanwezig. Ja. En dat is Albert Jan Vos. En ik wil ja, ik hem toch ga... even vragen hoe komt het dat jij daar staat en hij hier zit. Het ja, dat, dat, <laughs> nou, is toch leuk dat we klasgenoten zijn. Dat ja, ik dat mag zeggen. Dat ja, vind ja, ik precies, uh, ja. helemaal ja. leuk. Nee, maar hij was, hij, hij was een van de weinigen in, tijdens die lichting van de racecursus die gelijk zijn licenties A-licentie kon halen. Maar goed, we hebben samen in de klas gezeten. Ik kreeg een A4'tje mee van bedankt voor deelname. Maar jij bent doorgegaan. Ja, en, ik, denk, ik denk echt altijd terug aan die, aan die racecursus, dat, uh, dat moet je natuurlijk doen voordat je mag racen, moet je even, even voor de luisteraars, moet je wel een soort basisvaardigheden opbouwen. En dat gebeurt altijd in de winter op Zandvoort bij de Rensportschool en daar leer je racen, daar leer je remmen, daar leer je inhalen, daar leer je die ideale lijn. Ja, en uh, daar doe je natuurlijk je eerste autosportcontact op en wij zaten bij elkaar in de klas. Ja. En jij bent toen de, de racerij ingedoken en we hadden even, al even het voorgesprek al een beetje over. Ik eh, bedoel, eh, dat zeg ik dan, Willem die volgt jou veel, veel dichterbij. Maar op een gegeven moment gewoon, op een gegeven moment ben je weg en dan ben je weer terug. Ja, waar ben je in begonnen? Je bent eerst in Nederland gaan racen. Ja, eerst in Nederland, Formule Ford. Waar natuurlijk ja. eigenlijk alle, of alle de meeste coureurs in starten. Moet je toch wel een soort gereden hebben. Dat is een soort, ziet eruit als een Formule 1 auto, maar dan zonder vleugels. Toen Formule BMW, nog met Nico Rosberg gereden. Formule Renault, Nederlands kampioen, Amerikaans kampioen. Benelux kampioen, nog uh, Tourwagens gereden. BMW Cups gewonnen. Ja. Uh, ja, na een tijdje kwam ik op een punt. Dacht ik, joh, wat gaan we doen? Gaan we Formule 1 doen? Ja, daar ben ik benieuwd naar. Of, ja, want je hebt ook IndyCar. Ja. Dat is de Amerikaanse Formule 1. En mijn vader was vroeger ook coureur. En die heeft veel met uh, Arie Luindijk gereest. En Arie Luindijk, wel bekend. De, de enige Nederlandse Indy 500, 500 winnaar. Uh, de vader van Arie Luindijk sleutelde aan mijn Formule 4. Die deed mijn versnellingsbakken. Dus vanaf jongs af aan was ik al eigenlijk geïnteresseerd in Amerika. Omdat ik het daar volgde. En toen heb ik de keuze gemaakt om ja, voor de IndyCar-series te gaan, dus de Amerikaanse Formule 1. Eigenlijk om de reden omdat ja, we hadden vijf of zes goede Nederlandse coureurs. en die wilden allemaal Formule 1 rijden. En dan heb je al een klein land met weinig sponsorship. en dan heb je zes gasten, en die zitten allemaal achter dezelfde sponsors aan. en eigenlijk achter hetzelfde Formule 1-stoeltje is iedereen aan het jagen. Dus. ...voor een coureur is het dan, ja, veel, uh, maak je veel meer kans om in die Amerikaanse Formule 1 te komen. Dus dat, uh, ja, dat ben ik nu nog steeds actief aan het proberen... Ja. Um, ja, om, ...om erin terecht te komen. Buiten de autosport Amerika, Amerika is land om te wonen, te verblijven... Is dat een land uh, wat bij jou past? Of andersom? Ja, het is echt een land wat bij mij past. Het is zo leuk, als je hier in Europa race, dan moet je voorstellen, heb je een race in Zandvoort en in Monza en in uh, Spanje. En dan stap je weer in die KLM. En dan een paar uur later en dan is alles weer anders. De wegen, de borden, de, ja, niet het geld dan meer, maar de taal. En in Amerika, dan kun je uren vliegen, vijf of zes uur vlieg, of soms wel zeven uur naar Canada. En dan is alles gewoon nog hetzelfde. Dezelfde restaurants, dezelfde geld, dezelfde taal en wegen allemaal. Ja, dat, dat vind ik dan toch wel apart. En uh, ja, Amerika past heel goed bij Ik hou er wel van. En, en het is natuurlijk eigenlijk als je een race hebt in Long Beach, door de straat of in Miami. Ja, als je dan, noem maar wat die race wint. Dan word je s ochtends wakker. Ja, en dan ben je nog wel ergens op een plek. En dan win ik nu die race hier op Zandvoort. Maar ja, ik word morgenochtend gewoon weer wakker in mijn eigen bed. Gewoon weer hier in, uh, in Nederland. En dat is dan toch wel even een verschil. Van, hé, hey, ja, shit zit ik weer in Nederland in plaats van in uh, Amerika. Even okay. ja, we wennen. Hoe, wat voor fase bevind je uh, nu ten aanzien van het uh, Indianapolis gebeuren? Ik heb mijn eigen raceteam in de uh, Amerikaanse Formule 2. Dat heet de Indy Light serie. Mijn eigen vrachtwagen, mijn eigen raceauto... Uh, heb ik voor dit jaar verhuurd. Omdat ik niet de sponsorship had om, uh, om erin te racen. Uh, ik heb voor dit jaar al wel. Of eigenlijk voor volgend jaar. Een grote sponsor gevonden voor de Indycar series. Dus de kans is groot dat ik daar start. En hebben we weer een Nederlandse autocureur op het hoogste niveau. Ja het zou geweldig zijn. Hè? Spannend hoor. Ja die uh, Amerikaanse uh, reiserij. Albert Jan uh, vertelde het net al uh, eigenlijk. Ja, in Nederland wordt daar niet te veel aandacht aan besteed. Ja op het moment uh, wanneer een Nederlander mee rijdt. Uh, is dat ook niet uh, lastig dan om uh, sponsors daarvoor te vinden? Of moet je die in Amerika zoeken? Ja, het is zeker lastig om uh, sponsorship daarvoor te vinden. Zeker omdat er ook uh, weinig aandacht voor is. En dat vind ik wel eens uh, apart. Want mensen zeggen dan ja, er is weinig... Uh... Ja, weinig animo voor dat, dat racen daar in Amerika. Maar ja, dan zie ik nu met Bijtske Visser. Een of ander meisje die wint op Assen. Een, een, een race tussen allemaal mannen van 55. En dat is dan wel overal in het nieuws. Dus dan denk ik eigenlijk. Ja, als je, als je dan denkt. Waar ligt dat dan aan? Dat ligt dan toch aan de knaf. Want als je hockeyt. Dan heb je de, de hockeybond en met voetbal heb je de voetbalbond of de handbalbond. En die bonden zijn echt actief bezig om die sporters naar voren te schuiven, om die sporters in het nieuws te krijgen. dus ook budget voor en ja, dat heb je helemaal niet bij de autosportbond. Ik betaal elk jaar, uh, weet ik veel, 80 euro voor mijn licentie en voor de rest doen ze helemaal niks. <kwijden> dus ja, dat is, uh, dat is jammer. Dus je moet het alleen doen daarnaast, naast het autosport, ben je nog actief of wordt je leven echt beheerst door de autosport? Ja, professioneel coureur. Uh, het enige wat ik doe is racen. Ik heb nu mijn eigen Radical Team hier in Nederland. Uh, mijn eigen Indy Light Team in Amerika. Dus naast coureur ben ik ook nog eens teambaas. Dus eigenlijk een dubbele rol. En uh, ja, dat gaat wel goed. want waar, waar ik persoonlijk best wel trots op ben, is dat niemand in de hele Nederlandse autosportgeschiedenis heeft meer racers gewonnen dan ik. Of meer op pole position gestaan. Dus dat is toch, ja, als je tegen Jeroen Blekenmolen of Duncan Huisman of ja, Christian Albers of Robert Doornbos, zie je allemaal 10 of 20 jaar, of Jan Lammers 30 jaar langer race dan ik, nou, dan gaat het toch goed. Ja, dat valt te uh, zien op internet. Hè. Dan ja, kan je de rankings uh, zien. Uh, aantal polls, en er wordt vertaald naar punten, overwinningen, aantal wedstrijden. En daar ben jij de hoogste uh, genoteerde Nederlander in. Ja, dus meest gewonnen races, meeste pole positions ooit behaald. Ja, dus dat vind ik wel stoer. Iets wat jij ook nog doet, of deed in ieder geval. Je kwam binnen met Bert Davis, Car Channel deed je met hem of doe je dat nog steeds? Um, ja, we zenden niet meer de IndyCar series uit op Car Channel. Normaal deed ik ook commentaar voor die races en dat was dan vaak om een uurtje of 8, 9, 10, 11 uur, 12 uur, 1 uur s'nachts. Want je hebt natuurlijk tijdsverschil in Amerika. Maar ja, dit jaar zenden we dat niet meer uit, dus uh, dat doe ik niet. En ik ben vrij druk met uh, mijn eigen team. Daarnaast test ik nog in Amerika. Nieuwe IndyCar serie test ik daar, die, die, nieuwe, die nieuwe CC voor volgend jaar. Dus veel heen en weer vliegen, veel jetlag. Dus het is wel even fijn om, uh, om niet nog een job als commentator daarnaast te hebben. Dat begrijp ik helemaal. Weet uh... je, erg veel van het goede worden dan. Hè? Maar ik vind de combinatie van teambaas en, en coureur, dat lijkt me ook te, niet, niet erg, erg voor de hand liggend. Nou, wat het valt mij op, dat uh, coureurs tegenwoordig. Die ja, ik zie het als een taartpunt van allemaal dingen die je moet beheersen. Naast dat je hard moet kunnen rijden. Goed moet kunnen kwalificeren. Goed onder druk moet kunnen presteren. Moet je als coureur ook nog wel een beetje technisch zijn. Als er een wiel trilt of je hoort iets of een rateltje. Dan moet die coureur vind ik aan kunnen geven aan zijn team. Van joh, het differentieel. Of, er is iets mis mee. Maar heel veel coureurs zijn tegenwoordig totaal niet meer technisch. Die rijden alleen. Voor de rest met, uh, ja, zit er een heel groot team omheen met mensen. En... en ja, dan zie je dat die coureurs ja, dan toch achterstand oplopen. Dus ja, als coureur, als teambaas, als je dus ook controle hebt over de techniek en over de organisatie. Ja, ik vind dat heel logisch. En ja, sommige mensen niet. Die zeggen, joh, waarom moet je nou ook die auto zelf uitlijnen? Waarom eh, onderhoud je die auto nou ook zelf? Ja, ik vind dat logisch, omdat anders kan het eigenlijk niet. Nee, dan, kan je ook, dan weet je ook waar je over praat en je, ja. kan, je, je, je, hebt een, je staat op gelijke hoogte met elkaar en je bent veel eerder en ja, directer tot de, tot de kern van het probleem door, doorgedrongen. En daardoor ben je ook als team, ben je dan weer sneller. Als je goed ja. op niveau met je engineers kan praten omdat je zelf alles van de geometrie of weet en zelf weet hoe je de motordata uit moet lezen en moet interpreteren, dan gaat de ontwikkeling zoveel sneller. Ja, en dat uh, elke race maak ik die Radical ook weer sneller waar ik nu in, uh, in, in, in, in rij. Vorige keer hadden we ten opzichte van de concurrentie wel een halve seconde per ronde sneller. Ja, nu alweer 1,1 uh, seconde. Dus zo gaat het door. Nog even die Bull Cup. Er zijn een aantal die rijden met z'n tweeën. Dat heb jij nooit overwogen. Je wil gewoon alleen blijven rijden. Ja, ik ben wat dat betreft wel een beetje een control freak. Als ik uh, ik rijd die hele race zelf. Ik doe het onderhoud zelf. Ik run dat team ook zelf. Dus ik heb het allemaal zelf in de hand. En uh, ja, Het is echt nooit bij me opgekomen om, om een tweede rijder daar, uh, daar, daarvoor te zoeken. Uh, daarnaast vind ik het veel te leuk om lekker een uur uh, te, te racen. Ja, daar kan ik me ook heel goed voor Nou, Morgen hebben jullie uh, de tweede race uh, van dit weekend. Uh, op welke plaats start je morgen? Dit keer pole position. Pole position dus dat is goed. Dus uh, mits de start uh, goed verloopt, dan is de kans groot dat de race niet zo spannend wordt als vandaag. Uh, ja, dat hoop ik niet. De saaiste racers <laughs> zijn altijd het best voor mij als je het hele tijd op de tijd oprijdt. Uh, ja, ik ben benieuwd, er kan van alles gebeuren. Vanmorgen wordt de regen. Verspeld. Dat zou je niet zeggen als we nu die strakblauwe lucht in zand voort zien. Uh, ik ben heel benieuwd. Goed. Morgen half vijf pole position. Ja. We gaan je volgen. Dankjewel. Hartstikke bedankt dat je de moeite hebt willen nemen om even naar de studio te komen. Tuurlijk Top. Topje. Dankjewel. <laughs> you know I love music. And every time I hear something hot it makes me want to move. It makes me want to have fun.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 Op de Solvoortse Radio Mary J. Blijts En Just Fine Zo Dat, ja, was, ja. dat was even wat Zij in de studio Ja, ja luister Dat was geweldig uh, Ja hoe noem je dat uh, PR werk van, uh, van Willem Willem grandioos Dat je hem zo Dat hij de moeite heeft willen nemen Om even naar de studio te komen uh, Ja zonder meer Maar uh, ja, dat is nooit een probleem uh, ja nee. juni, hoor. Uh, wat, gaan we morgen, wat kunnen we morgen allemaal nog uit de ski verwachten? Ja, morgen de... hebben we dag 2, uiteraard van de Trophy voor de junes En uh, we beginnen al vroeg in de ochtend om 9 uur. Uh, nou, Rob, ik denk niet dat je er wakker van wordt. Je woont dicht naast de ski, maar ze beginnen om 9 uur met de uh, Suzuki Swift. Oké, okay, nee, daar word je niet wakker <laughs> van. Nee, nee, nee, nee. De tweede reis is dan uh, race 1 van de Renault Clio Cup. Nou, dan gaan we weer verder met het uh, historisch gebeuren, Albert-Jan. Ja, hoe laat de, is dat? Dat is om uh, tien over half elf uh, ja, dat is een uh, Kwart over 11 hebben we race 2 van de Formule Ford. Dan krijgen we om 10 voor 12 uh, de toerwagen Diesel Cup. Nou, daar moeten we allemaal uh, flink van bij komen. Want om kwart voor 1 is dan pauze tot 5 over half 2. <laughs> en dan krijgen we om kwart voor 2 uh, wederom de Swift Cup. Half drie, uh, race 2 van de Clio Cup. Dan gaan we weer uh, Formule Fort uh, rijden om kwart over drie. En dan gaan we de dag eindigen uh, met de uh, Youngtimers. Die rijden van uh, kwart voor vier tot tien over vier. En uh, de dag wordt afgesloten met uh, Juniors trouwens. Uh, Paul. Ja, nou, geweldig. Het vanijn zit hem in de staart, hè? Dat bedoel ik. Morgen dus weer de Trophy of the Junes op het uh, Park Zoonvoorts. En uh, dankjewel Willem voor je bijdrage van vandaag. Ja, geen dank. Graag gedaan. We hebben maar... heel wat na te bespreken als ik dus blijf even hangen. Dus het uh, <laughs> komt ja. helemaal goed. Nou, als ik naar de klok kijk, zit het er alweer bijna op. Wat betreft ja. dit programma. Heb je nog wat te liegen of niet? Nee, de actualiteit heeft ons allemaal ingehaald. Hè? Dus, uh, ja, het gedicht hebben we even over moeten slaan. Vandaar dat we alles hebben aangepast. Maar er zijn natuurlijk genoeg evenementen. Uh, kijk u in de Courant en uh, de diverse dingen. Vanavond kan je mosselen eten in de oomstee. Oh, dan moet je wel even snel zijn. Moet je nog even opgeven. Maar dat, uh, dat uh, kreeg ik ook net te horen. Dus vanavond lekker mosselen eten in de oomstee. Nou, voor de rest, uh, alle activiteiten hebben we doorgesproken. Dus ik zou zeggen, uh, Zandvoorters, geniet van dit weekend, zolang het nog mooi weer is. En anders uh, morgen gezellig lekker binnen En wij zijn er volgende week weer Ook oh, dan weer tussen 2 en 5. Zo dadelijk entertainment voor jullie Rudy nog iets speciaals Ik heb nog even tijd over dus, uh, uh... Uh, nou, Ik heb wel iets leuks, we gaan de komende weken uh, Ook omdat Roy en is hebben wat meer tijd over Gaan we oude radiofragmenten van, uh, van vroeger Gaan we een beetje terugluisteren Dus bekende fragmenten van uh, bijvoorbeeld Lex Harding Maar ook bijvoorbeeld van Robert Jensen En die gaan we, gaan we een beetje behandelen oh, okay. Wat leuk zeg dus waar haal je die fragmenten vandaan dan? Gewoon internet Gewoon internet, ja. kan je het allemaal vinden daar Heel makkelijk Kijk, helemaal goed Zo duidelijk, Entertainment voor You Twee uur lang op de Zalvoortse Radio En volgende week weer Zalvoort op zaterdag Bedankt voor het luisteren En graag tot volgende week Tot volgende week luisteraars En wij gaan nog even werkoverleg doen Ja, heel snel like Heel snel En rap really <laughs> Hoi Hoi things just make you swear and curse When you're chewing on gristle